De A13 tussen Den Haag en Rotterdam is afgesloten, omdat de ME daar supporters van ADO Den Haag tegenhoudt. De supporters willen naar de Kuip, waar hun club straks tegen Feyenoord speelt, maar ze zijn daar niet welkom. Van burgemeester Aboutaleb mochten er maar 650 ADO-supporters naar de Kuip, waarop ADO besloot helemaal niemand mee te nemen. De harde kern riep daarop de supporters op massaal met eigen auto's op pad te gaan. De ME heeft hen opgewacht en aan de kant gezet. De situatie is gespannen. De A13 is in de richting Rotterdam helemaal dicht. VVD en PVV willen de maximumsnelheid op sommige snelwegen begin volgend jaar verhogen. VVD-minister Schulz wil eerst inventariseren wat de gevolgen zijn voor het milieu en de verkeersveiligheid als er 130 kilometer mag worden gereden. Ze zou dan komend voorjaar met een voorstel komen. VVD-kamerlid Abtrood zegt dat wachten niet nodig is, omdat op sommige rustige stukken snelweg de snelheidsbeperking belachelijk is. De PVV is het met hem eens. De Europese ministers van Financiën hopen vandaag met Ierland een akkoord te bereiken over de lening uit het noodfonds voor de euro. Ierland krijgt 85 miljard. Knelpunt is de hoogte van de rente die de Ieren moeten betalen. Ierland staat onder druk doordat het begrotingstekort opdreigt te lopen tot meer dan 30 procent. In Groot-Brittannië zijn de afgelopen nacht koude records voor de maand november gebroken. In het westen van het land werd een temperatuur van 17,3 graden onder nul gemeten. Gisteren viel er ook veel sneeuw en verwacht wordt dat het winterweer nog aanhoudt. Het verkeer in Groot-Brittannië heeft veel last van het winterweer... en ook op een aantal luchthavens zijn problemen. Het weer vrij zonnig hier, met een temperatuur net boven het vriespunt... en in het westen en in het oosten net onder nul. Morgen neemt in de loop van de dag de kans op sneeuw toe... Ook de dagen daarna blijft het koud. Met af en toe een winterse bui. Dit was het NOS Journal.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 Boek nu op sunparks.nl en krijg tot 35% korting. En iedere 25 ste boeker krijgt een gratis verblijf. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu de muziekboulevard.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 Zegt, nu dus zit ik nog met het uh, verkeerde microfoontje ook. Ik zit er met nummer 2 in mijn maag, terwijl er nummer 1 had moeten zijn. Ach, het mag allemaal geen naam hebben. Goed, uh, welkom bij deze muziekboulevard van uh, vandaag 28 november. Uh, ja, het is, uh, het is een beetje leuk weer, maar ik hoor helemaal niks. Wat is die naam? Juist, <lacht> Het is een typische geval van, van jongens, ik kom even binnenlopen en er gebeurt nog van alles en nog wat. Maar goed, ik ga eerst eventjes vertellen wat vandaag de dag is. Het is vandaag 28 november. 332 dagen gehad in 2010 en we hebben net ook even Sinterklaas nog eventjes gedraaid en verwelkomd. Hier bij ons is hij even langs gekomen. 332 dagen gehad, 33 dagen zijn er nog over in 2010 en vandaag jarig de volgende mensen... De eerste, die is niet meer onder ons. is trouwens wel heel erg uh, jong gestorven. En uh, Nicole Smith. Uh, Ed Harris is vandaag jarig. Wordt vandaag 60 jaar. Hij speelde onder andere in Apollo 13. Als de man die in uh, Houston beneden zat. En uh, Tom Hanks en zijn er naar boven. Of ja, nou, de adem moesten zien te krijgen. Randy Newman is vandaag ook uh, jarig. Uh, 67 wordt hij. We kennen hem van onder andere Short People. Mari Saks... Is, van, zou vandaag jarig zijn geweest, maar is uh, overleden op 29 augustus 2006. Dan hebben we ook nog de man die de grote platenbaas is van Motown, Barry Gordy. Die is vandaag jarig en wordt vandaag 81. En Hans Ijsvogel, Nederlands sportverslaggever. en met name bij de paarden. 83 jaar oud is hij geworden. En dat eventjes uh, voor dit uh, moment. Dan moet ik alleen nog eventjes nog uh, even wat... Uh, nu moet ik echt gaan goochelen, want ik heb, nog helemaal, ik heb nog helemaal niks klaarstaan. Het is echt gewoon dramatisch vandaag. Maar goed, uh, dat uh, gaan we straks allemaal ruim allemaal een beetje inlopen uh, met het een en ander. Want we hebben ook een gast, twee gasten, zelfs uh, vandaag in de studio. En dat is Hadassa en, dan moet ik alleen even nadenken, Alex geloof ik hè? Ach jee, nou ik hoor het, zeg het waar nog? André. André! <laughs> ja. ja, en André is... Nou, uh, oh, zeg het maar. Die komt een, kiwi. Uit... Nieuw een Kiwi. Een Kiwi, een Nieuw-Zeelander. Ja, ja, ja. <laughs> nou, uh, we gaan zo direct uh, met jou verder uh, praten over jouw muziek. Want uh, we hebben hier alles uh, wat uh, van je gedraaid. Uh, sterker nog, ik... Uh, ik zou bijna zeggen, we gaan wat van je draaien. Want dan weet iedereen meteen ook uh, waar we het over hebben hier, in, uh, hier bij CFM Zandvoort. Dan moet ik alleen even een, een, er even overheen uh, halen. En dan kom ik hier. Nou, laten we gewoon bij de eerste beginnen. Soms straks uh, echt uh, letterlijk uh, laten horen, uh, tenminste in een ander programma. Hier is Falling in Love van dezelfde Hadassa die nu bij ons in de studio zit. En straks gaan we verder praten. ...was het stil weer bij ZFM Zandvoort. Maar goed, niet voor lang. Um, zoals uh, gezegd, uh, vandaag uh, is uh, Hadassa met André uh, te gast uh, hier uh, bij ZFM. Maar ik heb natuurlijk nog meer over de dag van vandaag. Uh, straks uh, even over dat plaatje waar we, uh, wat we net hebben kunnen beluisteren. Uh, vandaag gebeurt op 28 november 1971... ...wordt de Limanese premier Wasti Tal in Cairo vermoord... Het zal niet de laatste keer zijn dat een Libanese premier wordt vermoord. Want een aantal jaren terug is dat al eens een keer eerder gebeurd. 28 november 2000 met een wetsvoorstel om euthanasie te legaliseren... is Nederland mede de eerste ter wereld... waar hulp bij zelfdoding onder bepaalde voorwaarden niet meer strafbaar is. En op 28 november op Cape Canaveral... de ruimtevaartbasis in Florida wordt op donderdag 28 november 1963... hernoemd tot Cape Kennedy... En op woensdag 28 november 1962 overlijdt koningin Wilhelmina op 82-jarige leeftijd. En een brand in de nachtclub Coconut Grove in Boston doodt op 28 november 1942 491 mensen. Dus dat uh, zijn een beetje de gebeurtenissen. En verder zijn er de, uh, de gebeurtenissen op zaterdag 28 november 1931. Ontstaat een reusachtige oliebrand in het Californische Santa Fe. En Lady Nancy Astor wordt op vrijdag 28 november 1919 de eerste vrouw in het Britse parlement. Tot zover. De wapenfeiten van vandaag, 28 november. Vandaag in het dorp hier in Zandvoort. Een jaarmarkt, een heuze jaarmarkt. Maar dat straks tussen 2 en 5 in het programma Zondag in Kinnenland. Maar eerst gaan wij praten met onze gasten hier in de studio. Deels in het Engels, deels in het Nederlands. En dat heeft alles te maken met. Andre, uh, Andre is um, he's coming from New Zealand. You come from New Zealand? Yes. Yes. Uh, what's the? <laughs> How you come here in Holland? Um, Hadassah and I started supporting one another musically. We uh, I played drums for Odessa, uh quite a few times in Australia, mm -hmm. and then supported her in uh, some of the acts that she had, mm -hmm. and then um and then we got romantically. Involved, yes. <laughs> and then I was working in the mines in Australia in a gold mine, mm -hmm. and I came over. I left that and came over to Holland mm -hmm. uh, about two weeks ago. Two, to, uh, two weeks ago. Yeah. Oh, yeah. all right. Uh y You're also telling that you are working in mine? Yep. That's uh, a little bit heavy. Uh, those days in uh, New Zealand, there is a terrible accident happened there it is it's it's a real it's really sad for new zealand new zealand only has uh, 3.8 million people mm -hmm. so 29 pe people died mm -hmm. um in a mine accident like that is a real tragedy yes it's, yeah, yeah it's yeah very sad yeah sad. Uh, is that an, a part of uh yeah it, it's an um, important uh thing uh, in new zealand Working in in a mine, um, I think New Zealand's more agriculture, sheep, cows, yeah, yeah. Uh, milk, milk, butter. Yep, <laughs> milk butter and butter, milk and butter. But um, I think coal is still a big part of New Zealand power uh -huh. and it generating electricity. Yeah, yeah. So. You're playing the drums. Yes. Yes, and you uh, you're you told us now uh, a few uh, few uh, minutes ago that you're romantically involved with Hadassah. Yes. Some uh, quite some uh, time ago, I think two months, two weeks, uh, name it. And uh, now you're coming here over in Holland, and you're supporting her with her music. Yep. All right. Dat is heel duidelijk. Uh, hij is dus uh, gewoon uh, overgekomen vanuit Nieuw-Zeeland. Uh, hij heeft uh, Hadassah daar ontmoet in, uh, in uh, het uh, onderste gedeelte van de, van de wereld. En uh, is op een gegeven moment ook romantisch met elkaar, uh, in elkaar, uh, met elkaar in contact gekomen. En van het een is het ander gekomen. En twee weken of drie weken terug is hij hier in Nederland neergestreken. En hij werkte oorspronkelijk ook in de mijnen in Australië, in een Goudmijn, als ik het goed heb uh, begrepen. En we hadden het natuurlijk uiteraard over ook de actuele uh, ja, gebeurtenissen. Want iedereen weet dat de meeste mensen weten dat er een vervelende gebeurtenis is geweest in Nieuw-Zeeland. Waar een aantal mijnwerkers om het leven zijn gekomen. Um, nou, dan kunnen we het uh, weer voortzetten in het Nederlands. Want Hadassa, uh, in een ander opzicht, zijn we zelfs ook nog collega's van elkaar. Oh yeah. <laughs> ja. Ja, dat is, dat is dan weer leuk. We uh, werken bij hetzelfde uh, bedrijf. Alleen ik uh, mag dan de, de plaatjes draaien. En Hadassa die speelt het. Even over het nummer wat we net hebben kunnen beluisteren. Um, ja, want je hebt een, uh, ja, een uh, singer-songwriter-achtergrond gedaan in Australië, geloof ik ook, ja. ja, ja. Dit nummer heb ik echter in Engeland geschreven. Daar had ik een uh, zangopleiding gedaan. Ja. En uh, het gaat officieel... Ik wou altijd met een Schotse jongen trouwen. Oh. <laughs> en dit nummer gaat over een uh, jongen uit Schotland... waar ik verliefd op was. En uh, ik werd er helemaal gek van. Maar goed, dat uh, is niks geworden. Maar het heeft wel een goed nummer opgeleverd. Oké, okay, dus dat, dat is een beetje het verhaal... Uh, het, het verhaal, uh, het verhaal wat, achter het nummer. Wat, achter het nummer. Ja. Um, in Australië heb je het een en ander gedaan. Ja. Wat voor land is het eigenlijk? Ja, ik weet er iets van, want mijn oudste zus werkt daar. Dus, uh, dus ja. Het is een heel mooi land. Heel uh, relaxed. Heel sportief. Mensen zijn s ochtends om zes uur zijn ze al aan het hardlopen, aan het zwemmen, aan het surfen of wat dan ook. En s'avonds laat is er niks te beleven. Dus, uh, Zo erg? Ja, echt helemaal uh, ja. zeg uitgestorven. En, maar het is ja een heel mooi land. Uh, mensen zijn heel gezellig en heel... Uh, hoe zeggen we het? Outgoing. Ze ja. maken graag nieuwe contacten. Ja. Uh, het verschilt wel van Nederland. Nederlanders zijn lekker direct en je weet waar je aan toe bent. En dat weet je daar niet altijd. Mm. Maar uh, het is zeker een vakantie uh, een vakantieland. Ja, ja, ja, ja. Ja. Uh, Australië is, uh, is de plek waar je... Waar heb je precies een beetje dat uh, allemaal in de vingers gekregen? Uh, in welke... Ja, heb je een specifieke opleiding in Australië ja, gedaan? Of... Ik heb een opleiding in uh, Sydney gedaan. Daar heb mm. ik een jaar gewoond en yeah. gestudeerd. En dat uh, was voor sing songwriters yeah. En ik schreef al ruim nou ja, tien jaar ongeveer daarvoor. Yeah. Maar nu nou ja, leerde ik ook om uh, dingen op te nemen. En wat voor technieken je weer kan toepassen in het yeah. schrijven van een nummer. En uh, daarnaast, ja, naast het studeren heb ik daar ook veel opgetreden. In yeah. allemaal cafetjes en uh, plekken. En zo ben jij ook aan André gekomen? Ja, André heb ik weer op een, uh, op een, een conferentie ontmoet. Yeah. Een mannenconferentie. <laughs> Het heette de Real Man Conference. En lekker. ik zei tegen mijn uh, klasgenoten... als er echte mannen zijn, dan moeten wij natuurlijk even gaan kijken. <laughs> <laughs> dus, ja. uh, dus zo ben ik André daar tegengekomen. Ja. Ja. Ja. En uh, ja, hij is... Uh, Wist hij dat hij dan op dat moment ook een drummer was? Of wist hij dat toen nog niet? Nee, volgens mij heeft hij dat toen wel verteld. Want we zijn na die conferentie met de hele groep naar de pub gegaan. En toen hebben we over muziek gepraat. En uh, toen heeft hij wel verteld dat hij uh, drummer was. En uh, bleek wel dat hij heel erg van muziek houdt. Ja. Ja. ja. Goed, uh, we gaan zo even verder uh, met je praten. Uh, we draaien eerst even iets van een echte singer-songwriter, maar hij is van Marokkaanse afkomst. Maar hij doet het uh, zo goed de laatste tijd. Is de foreign worker van Kashmir Hakim van de Hillsinger EP. My friend Find truthness hidden in their tongues So buried buried bullets in there Don't call us up, we will call you Yeah, within hard years when the factory is true, friend Place monuments to on your dead What about the 35,000 on your men Did you forget? Some play the chess without a punch Then black and white shell. De meeste mensen hebben het natuurlijk al een beetje gehoord. Rebecca St. James was dat met You're the Voice. Maar dat nummer dat is natuurlijk uh, origineel uitgevoerd door John Farnham. De man die vroeger ook nog deel uitmaakte van de Little River Band. Ja, zeker. En Rebecca St. James, uh, Hadassa. Uh, vormde dat een beetje een inspiratiebron voor je? Of? Ja, ik ben begonnen met uh, het schrijven van gedichten. Mm -hmm. En toen uh, kwam zij in de jaren uh, eind 90, of denk ik, ongeveer... Mm -hmm. Begin 90 kwam zij uh, met haar cd en uh, daardoor ben ik geïnspireerd en ben ik mijn eerste nummers gaan schrijven. Ja. Ja. Nou, dat is, uh, dat is uh, een hele bijzondere mijlpaal dan op een gegeven moment. Ja. Uh, als je dat... Uh, uh, ben, is... ben, ben, ben jij ook heel jong uh, begonnen met schrijven ook? Met ja. allerlei dingetjes? Ja. Uh, ja. Op de ja. basisschool al gedichtjes en op de middelbare school. Ah. Ja kunnen we een klein beetje elkaar een hand geven. Ik deed ook ja? al een beetje verhaaltjes uh, schrijven in schriftjes en dat soort dingen. Dat mocht niemand zien eigenlijk en nu pas komt het eindelijk een beetje uit. Maar goed, maar het zijn uh, dan meer verhalen voor uh, later om terug te lezen. Maar goed, dat, dat zal ik je nu niet, want jij bent de gast. Dus, uh, <laughs> uh, maar als ik het zou beluisteren, dan zeg ik ja, hier proef ik toch een heel duidelijk uh, gospel getint, uh, of nou, gospel? Zeg gospel. Ik, gospel is het eigenlijk, hè? <laughs> Gospel, dat is. Uh, Nederlands. Van go, in de B, dat doen we niet. Uh, <laughs> Gospel-invloed. Ja, dat klopt. Hoe, hoe, hoe, hoe zit dat er precies? Uh, nou ja, ik ben christelijk opgevoed en ja. ik ga nog steeds naar de kerk. Ja. En voor mij is God heel belangrijk. Ja, in, in, in, in alles in, wat je doet? In alles wat ik doe. Ja. In al mijn, ja, mijn hele leven, elke dag. En um, ja, hij is gewoon een hele goede vriend van mij. Ja. Ja. Uh, en, en, en iemand die in ieder geval je niet zo gauw in de steek zal laten. En, uh, nee, met hem kan ik naar de andere kant van de wereld reizen. En ja. nog steeds niet alleen zijn. Ja. En uh, ik kan gewoon hier in Nederland zijn en is hij bij me. Ja. En uh, hij zal altijd. Ja. Okay. Dat, dat merken we ook terug in, in, het, uh, in de muziek die je maakt. Hè? Want uh, je hebt ook, uh, neem ik aan, een aantal nummers geschreven. Ja, ik schrijf gewoon nummers over het leven. Ja. En de een, nou ja, God is een onderdeel van mijn leven. Uh, dus dat zal wellicht terug te horen zijn in ja. mijn muziek, ja. Uh, onbescheiden vraag, maar ik, ik ken niet helemaal het gehele repertoire van jou. Maar, <laughs> uh, maar als ik. Uh, nou, dan moet ik weer. Oh god, dit is weer echt. <laughs> <laughs> dit is echt weer. Is op zijn allerlaatste moment is dit allemaal weer in elkaar gezet. Ik hoor er. <laughs> Uh, nou, ik blijf gewoon wat dat betreft kalm. Uh, dat kan me beter eventjes, hop, uh, naar beneden. Want uh, ik denk dat er wel iets, iets ingetint is. Uh, wat, wat, wat, wat, wat. Want ik heb hier een uh, lijstje. Uh, wat, wat is nou typisch iets wat, waarbij dat wat je nou net verteld hebt een beetje tot uitdrukking uh, is gekomen? Ik heb hier, uh, hier een aantal nummers staan. Ja, um, yeah, when you're young, op zich ook wel. Ja. Yeah. Uh, dat is een nummer wat ik heb geschreven nadat mijn neef van 28 uh, uh, was overleden mm -hmm. uh, aan kanker. Mm -hmm. En het stelde ook gewoon de vraag van, joh, uh, we groeien op. En, um, en we kunnen hele grote dromen hebben, hele grote verwachtingen hebben. Mm -hmm. Maar wat als dat allemaal wegvalt? En wat blijft er dan over? En voor mij is dat zeker God. En voor iemand anders zal dat een andere antwoord zijn. Dus uh, ja. Ik ga, me, ik ga me even draaien. Okay. Was hem helemaal ingetogen en wel uh, was dat uh, uh, when uh, you're when you're young was dat inderdaad. Uh, uh, nou ja, je hebt het uh, je hebt het uitgelegd uh, wat het uh, wat het inhield. In uh, heel ingetogen vond ik het. Ja, ja, <laughs> ja. Er is een nieuwe versie van die heb ik in Australië opgenomen samen met. Mm. een Vriend van mij, een pianist. Mm -hmm. En die, is wel, die heeft een andere swing, maar die is op mijn Facebook te vinden. Dus, uh, oh, je, hebt ook kan een je daar een keer uh, oh, dan moet ik eens even kijken. <laughs> gaan luisteren. Ja, ja. ook een, een muziekpagina van ja. Facebook, Boek. zeg maar. Ja. Oké, okay. uh, duidelijk. Uh, ja, gospel, jazz, dat, dat, dat, uh, dat hoorde ik ook uh, vallen. Uh, wat trek je daar nou weer in aan, eigenlijk? Jazz, ja, heerlijk. Ja. Gewoon lekker relaxed. Ja, niet altijd. Je hebt ook van die muziek instrumentale jazz die je helemaal hyper maakt maar ja, uh, ja ik, ik vind muziek gewoon altijd lekker als er gewoon een goede stem in zit en ja. uh, je lekker mee kan zingen ja, uh, ja dat is belangrijk. heb je ook uh, festivals bezocht in dat, dat zin uh, in de breedste zin van het woord zoals zo waar, waar jij, waar jij eigenlijk je muziek uithaalt, zeg maar ik ben een beetje gek. Ik ben heel beschermd opgevoed. zonder, uh, Dus eigenlijk alleen maar met christelijke muziek. Mm -hmm. Dus de wereld van muziek gaat pas sinds de laatste paar jaar voor mij open. Wat er allemaal te halen is. En uh, wat er allemaal nou ja, daar afspeelt. Yeah. Uh, als ik naar een concert of iets ga. Dan yeah. ben ik heel gek. Maar na, na een paar nummers heb ik al genoeg. En dan wil ik naar huis en wil ik zelf gaan schrijven. Yeah. Dus ik ben niet iemand die heel veel concerten bezoekt. Nee. Um, maar... Nee, we willen dat wel meer gaan doen uh, als we in Australië gaan zitten. Andre, she told us uh, that she is a little bit. Uh, she had a protected uh, uh, education from her uh, folks, <laughs> from parents. <laughs> uh, is it, it, what, what kind of musician uh, is she? If you, uh, in your eyes, yes, through your eyes. I think I primarily view Hadassah's music mm -hmm. as folk and jazz. Yeah, um, Hadassah does not want to be a pop singer. No. She does not want to be a rock singer. Okay. Hadassah writes poetry, and Hadassah is primarily a poet, Primarily a poet. That became a musician. Yeah. Hadassah spends a lot of time mm -hmm. writing either in her diary or writing on in, in some books that she has about how she's feeling, thinking. I don't get to look in, in those books, mm -hmm. not only because it's in Dutch and I can't <laughs> read Dutch at the moment, mm -hmm. but... Um, Hadassah puts music to her thoughts and feelings. Mm. And so I think, it, although she loves music, yeah. I think it's primarily a voice and an expression. And I think you can hear that in a lot of her songs. It's, it's the pureness? Yes. Yeah. It's She's not aiming to make a song. Hadassah's aiming to share how she feels about the world and how she sees the world and others. Hmm. Ik denk dat ik enough. genoeg heb gehoord. Ik maak een beetje in het Nederlands. Het is in de ogen van André uh, toch uh, heel zuiver. Uh, uh, André omschrijft uh, Adasa meer als een poëet, een dichter. Uh, ze probeert uh, de, de woorden die zij heeft bedacht in, in een muzikale vorm te gieten. En uh, ja, het is eigenlijk in een, een meest zuivere vorm. En ze ziet zichzelf niet als een echte uh, ja, popmuzikant, maar meer als, een, als, ja, als iemand als een als een dichter. Uh, dat is eigenlijk uh, de korte strekking, uh, eventjes vrij vertaald wat uh, wat André hier uh, net uh, zegt. Uh, André, uh, you're the drummer uh, of uh, of uh, you, you help with the drums. Yes. Um, uh, how does that go? Uh, is it is, is it a good uh, work together? That, that, that, uh, that sort of a thing a, a good a gimmick? Chemic? Yes. Yeah, yeah, it is. Hadassah, um, she knows what she wants, mm -hmm. and she's not afraid to tell me. <laughs> <laughs> yeah, it's afraid. it's the Dutch way. Direct. It's the, it's the <laughs> Dutch, Dutch way. way. Yeah. Even mid-song, yeah. if she thinks that I'm either either off or not playing what she wants. Um, Hadassah, the, the drums primarily for Hadassah's music. Mm Hadassah -hmm. likes um a lot of would you say shuffle shuffle um, yeah. shuffle and uh ah yeah uh, i know a little bit of shuffle like a jazz musician it is uh, all right very so yeah. jazzy yeah um she also doesn't only like four four straight mm -hmm. you know the straight rock beat mm -hmm. hadessa likes um a lot of her music hadessa will actually tell me she wants three four or six eight of uh, different time signatures mm -hmm. to her, her muziek. will write the song and then in her mind mm -hmm. think about what drums she wants. All right, yeah. And then she tells me from there. Mm -hmm. And so... Um, oh ja, dat is a nice uh, thing. Uh, I, will, <laughs> I will do it in, in Dutch. Uh, op een gegeven moment uh, bedenkt Hadassah iets. Uh, ze schrijft het op. En uh, eigenlijk heeft ze dan eigenlijk ook een beetje het lijntje in haar hoofd uh, zitten en... Uh, probeert ze dan uh, dat uit, uh, ja, uit uh, te leggen aan uh, de, de muzikanten die ze dan uh, om zich heen heeft. En André is dan een van de mensen die dat dan heel goed en snel eigenlijk oppikt Zeg ik het zo goed, Hadassa? Uh, ja. Ja. ja, want ik moet dan uh, ook altijd even netjes... Uh... Even overhoord worden wat, wat dat er gaat. Goed, uh, we gaan zo dadelijk weer wat van je draaien. Maar eerst uh, weer uit je eigen uh, platenkastje wat je, wat je hebt meegenomen. Amy McDonald is een van de mensen die uh, nou niet zo gek lang uh, weer uh, is uh, doorgebroken hier in Nederland. Wat, wat, uh, ja, want Amy McDonald ze komt uit Schotland, geloof ik. Hè? Ja. Ja, uh, ja hoe, uh, hoe, uh, wat voor indruk heeft, uh, had ze toen voor jou als, uh, als eerste indruk gemaakt eigenlijk? Uh, ik vind, nou ja, This Is The Life kent iedereen wel. Het is mm. gewoon een heel lekker nummer. En uh, ik speel hem ook als ik optreed. Yeah. En um, gewoon lekker volk. Lekker folk. Uh, folk. Ja. En ja, iedereen die kan zo meezingen. Al gaan sommige stukjes tekst heel snel. Ja. Maar uh, ja, ik vind het gewoon uh, relaxed muziek. Ja, maar we ja. doen die niet. Nee, we nee, wou een andere niet. Nee, we, draa <laughs> we, draaien, we, draaien, we draaien deze Mr. Rock'n'Roll. Ja. Yeah. before Dat was hem. Uh, helemaal. Ravolva heten ze. Light Up The Night. Het is nog niet uh, de single die, uh, die je hebt kunnen horen. Het is het uh, tweede trackje van, uh, van de cd Zaaien. Um, ja, dat, dat, uh, dat komt hier dus ook uit de buurt. Het zijn jongens uit Hillegom, uit uh, de Bollenstreek. En uh, ja, uh, een paar weken geleden, wat zeg ik, vorige maand... Uh, hadden ze een cd-presentatie in, uh, in uh, Patronaat. Ik zou zeggen, wat vind je ervan? Ik uh, vind het uh, goede muziek. Ja. <laughs> ja komt dus uit de streek, hè? Ja, er zit veel meer uh, goeds in de streek dan dat uh, veel mensen weten, denk ja. ik. Ja. Ja. Uh, uh, want als jij optreedt, uh, staat er dan wel eens iemand voor je of achter je? Of, uh, dus dat jij uh, een, een, een voorprogramma, ja, een act voor of een act daarna? Ik heb een keer in een, uh, in een café in Haarlem opgetreden en die hebben dan elke zondagmiddag uh, oh. uh, live act. Mm -hmm. en, uh, Is dat niet de Flapkan? Uh, daar heb ik ook opgetreden, maar dit was De Waag. Ah, ja. De Waag, die heeft uh, folkmuziek. Mm -hmm. En, maar voor mij of na mij was een, um, een man uit Engeland, Engeland. En, uh, maar die hebben elke middag hebben zij uh, elke zondagmiddag. Ja. En ook mensen uit de regio. Je zegt folkmuziek, hè? Uh, mm -hmm. Dit was bij lange na niet folkmuziek. Dit is uh, gewoon echt uh, gewoon raggende gitaren en uh, dat is het dan. Mm -hmm. uh, maar um, folkmuziek is dat? Ja, hoort dat bij de bij mensen van een streek of? en ja, Nederlandse folkmuziek is natuurlijk anders. Ja. Maar ik denk dat het meer folk uit Amerika is. Gewoon, uh, als je met een gitaartje uh, speelt, dan is al, het hoeft het niet altijd richting country te gaan, maar dan is het meer richting folk. Hm. En wat definieert folk? Ja, als je echt folkmuziek, zoals Nederlandse folkmuziek of uh, van de zigeuners of wat dan ook, dat is een hele andere soort folkmuziek. Ja. En folk is, denk ik, ja. ...waar iedereen heel makkelijk naar kan luisteren... ...en wat de meeste mensen op zich wel leuk vinden. Want, want wat nou leuk is... Uh, ...je hebt in Australië dus, uh, gezeten en daar je opleiding gehad. Ja. Maar kennen de Australiërs dan ook een bepaalde vorm van folkmuziek? Um... Leuke vraag eigenlijk. Nou ja. <laughs> <laughs> Ik wel een vraag. Ja. Maar uh, misschien dat je... Nou nou nummer... De ja. Australiërs houden heel erg veel van live muziek. Ja. En er zijn ook in heel veel cafetjes uh, dat er live muziek is. Veel ja. meer dan in Nederland... Leeft het uh, daar dan ook meer? Nou ja, wij gaan bewust richting Melbourne, uh -huh. omdat daar heel veel mogelijkheden zijn. In Nederland is het toch vrij lastig om uh, aan de bak te komen, of om in ieder geval er geld mee te verdienen. Daar ga ik even verandering in zorgen, tenminste. <laughs> dat hoop ik dan ja, dat maar. Dat hoop ik ook. <laughs> ja. ja. En uh, kijk, de, de originele bewoners van Australië zijn de Aboriginals, en die zullen vast ook hun eigen soort muziek hebben, maar die ken ik niet. Of ja, ja, de, de digital Do ken ik dan weer wel. Hmm, hmm. En dan hebben ze dan nu zo'n uh, techno beat uh, ondergezet. Oh, ja. En daarmee treden ze op in de, in de harbor van Sydney. Ja, en, ja maar de Australiërs die houden er wel van folk en van country ja. en uh, dat soort muziek. Ja, uh, oké. Okay. Duidelijk verhaal ook weer. Dus, de, de, dus Australië... weten dus wel wat, wat het is. Wat ook heel erg leuk is, wat je nou net verteld... is dat ze dus gewoon in... Uh, s'avonds dan toch ergens in een café... waar ook live muziek... Uh, ja veel meer in, Hol in Holland dan? Of uh, veel meer hier in Nederland dan... Uh, ja, jij zegt, je zegt het al, maar... kun je bij wijze van spreken gewoon een straat doorlopen... en er zitten zes kroegen en uh, drie ervan... Ja. hebben live muziek? Moet nou, ik het zo zien? Eh... Uh, het licht gaan, wat voor avond. Ja. Want ook Australië heeft toch wel wat last gehad van de economische crisis. Ja. En uh, toen ik er was, heb ik wel aardig wat optredens gehad, ook door de week. Dan zijn donderdag, ja. vrijdag de beste avonden, zeg maar. Ja. En zaterdag en zondag. Um, maar dus, ja, de kroegen zijn niet altijd heel druk. Nee. Maar um, je hebt toch wel veel meer live muziek, ja. ja. En, ja. en meer uh, mogelijkheden om daar als muzikant ook je, uh, je muziek meer te. Voor het voetlicht te hebben. Ja, je moet op, maar dat zal in Nederland denk ik ook zo zijn. En daarvoor mm. ken ik Nederland, ja, klinkt gek, maar nog niet zo goed genoeg. Mm. Uh, uh, je moet net de connecties hebben. Ik ben daar op een gegeven moment in contact gekomen met iemand die allemaal avonden organiseerde. En die hield gewoon een hele lijst bij van optreden. Cafeetjes had hij contacten mee. En dan had hij een hele lijst met sing songwriters die dan in zo'n café konden optreden. Mm. En verdien je niet altijd. Maar je doet er wel heel veel podiumervaring mee op. En uh, soms voor een volle kroeg. En soms voor uh, twee uh, mensen. Ja, ja, dat is, uh, dat is de, de, het risico wat je... Wat je... Maar, uh, over, over, de, ja, over de songs zelf. Daar wil ik het uh, zo dadelijk nog even met je over hebben. Want, uh, ja, uh, want er zijn natuurlijk Nederlands kunnen af en toe ook echte horkers zijn... Om het, maar, om het maar zo te zeggen. Dus als er iemand dan staat met een gitaar... ja, eh, wat hebben wij mee te maken? Weet je, dat, dat, dat, soort, uh, dat soort ideeën. Maar ik, eerst ga ik even... in een nummer van je draaien, dat heet... Uh, give it all to you. Uh, ja, even vooraf. Hoe... Ja, uh, uh, yeah, give it all to you. Wat had het in? Hey, dit is ook een typisch gospelnummer. Ja? <laughs> het gaat... Uh, soms is mijn hoofd zo vol met allemaal dingen. Mm -hmm. En... Uh, ja, God, die kan ik dan gewoon even... Er staat ook in de Bijbel... Werp al je bekommernissen op mij. En ik uh, zal voor je zorgen. En ik kan soms gewoon al mijn uh, rotzooi... Of al mijn gedachten of zorgen of wat dan ook... Uh, gewoon bij hem, aan hem geven. En dan uh, weet ik dat hij voor me zorgt. Niet dat het altijd meteen opgelost is. Nee. Maar ik ben dan wel rustig... En kan uh, me concentreren op waar ik me op moet concentreren. Heel goed, hier is het. Dat was Hadassa dus. Ik, ik zit alleen maar oude nummers te spelen, zeg je net. <laughs> uh, in welke periode heb je, heb je deze dus uh, geschreven, eigenlijk? Volgens mij in de jaren negentig. Dat is een 90. van de echt oudere nummers. Ja, want, ja. Uh, want je bent uh, al een tijdje zoet, uh, geloof ik uh, met, ja. uh, met, uh, met muziek. Ja. Uh, want uh, wanneer ben je. 90 jaren? wanneer ben je precies in die negentiger in jaren begonnen? Ik ben begonnen met schrijven in. Uh, 98. 98. heb ik mijn eerste nummer geschreven. Dat is twaalf jaar uh, terug alweer. Ja. Ja, uh, ja, nou, <lacht> dat, <lacht> ja. Uh, Hoe is dat eigenlijk als je dan op een gegeven moment... Want dat lijkt me ook leuk. Als je op een gegeven moment een nummer hebt geschreven... en uh, je, bent, je bent opgenomen en je denkt van yes. Ja, dat is heerlijk. Ja? ja. Ook als ik dit weer allemaal hoor, dan denk ik van... Oh, ik moet echt weer uh, goed aan de bak gaan. Want ja. uh, dit jaar ben ik bezig geweest met andere dingen... waardoor het schrijven een beetje op een lager pitje gekomen is... Mm. Maar uh, ja, voor volgend jaar is het absoluut de focus om daar uh, meer, uh, volop meer... mee aan de wacht te gaan. Ik heb nog iets anders klaarstaan. Deze dame heeft uh, meegedaan aan uh, de Grote Prijs van Nederland. Ik ben ook uh, helemaal uh, naar de andere kant van het uh, land. In Zwolle uh, huisde ze toen nog. Ik weet niet of ze dat nu nog, uh, nog steeds doet. Maar ze had gisteren een optreden in Panama met haar band. Ma Mary had a little band. en Het mooie Birds.